Nederlandse hockeyvrouwen hebben in Rio de Janeiro de halve finales bereikt. Tegen Argentinië werd het 3-2. Argentinië komt door twee minuten strafcorners terug in de wedstrijd na een 2-0 achterstand. Maar kreeg daarna geen grote kansen meer. In de halve finale spelen de hockeyvrouwen tegen Duitsland. Het weer in het noorden wat wolkenveld. In het zuiden in de ochtend al wat zon. In de loop van de dag dan overal zon. En het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat de file op de A15 Gorkem richting Rotterdam. Dan staat tussen Sliedrecht Oost en Papendrecht een 5 kilometer... met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Daardoor is bij Papendrecht één ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 How would you like to fly? That's summer my queen should ride. But you still deserve the crown.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 Don't it come on? It feels like something's is up. Come on, can I leave yeah. with you?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 Uh, heeft u dan vragen zij uh, of uw medewerking hiervoor heeft u informatie over deze en andere uh, inbraken. Meld dan, dan bij de politie wederom bij 0900 8844, 0900 8844... of via Meld Misdaan Anoniem op 0800 7000. 0800 7000.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 Comptez mes doigts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 Papa, dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. À sacré papa, dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Ou est ton papa? dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. A oh, sacré papa, dis-moi où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que wat een mooie zondagvraag vandaag. Hè? Het schijnt lekker in Salvoort. Daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En dan de radio aan op CFM Salvoort. De twee iets achter elkaar. Als eerste de zomerrit van dit jaar, dat was bijna de ziel van Elvis Crespo. Gevolgd door onze Zuiderbuurstroma E. Kijkt al niks meer van een gehoord trouwens. En dit was uh, een van zijn grootste hits. Je de papa Oete. Gisteravond heel veel gezelligheid tijdens de Amsterdamse avond in het uh, centrum uh, Albert-Jan. En de portiers stonden in contact met elkaar. En er is veelvuldig gebruik gemaakt van de nieuwe porto's. Ja klopt, daarvoor hadden ze de oude porto's. Maar die werden natuurlijk ook al gebruikt. Maar afgelopen vrijdag zijn de nieuwe horeca portofoons uitgedeeld aan de werkgroep van de deelnemende ondernemers in Zandvoort. En wel zeven.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 De aanschaf van de portofoons is eerder besproken tijdens de twee wekelijkse overleggen... die de ondernemers, van bewoners, die de ondernemersafvaardiging van bewoners, gemeente en politie met elkaar hebben. In deze overleggen worden zaken besproken die zich hebben voorgedaan... en worden gekeken naar de toekomst. Nou, een van de resultaten is dus nieuwe horeca-portofoons sinds afgelopen vrijdag... actief in Zandvoort. Ja, we hebben gehoord dat ze goed functioneren. Dus heel mooi, de nieuwe portofoons voor de port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 Yeah, meet me at the sunset summer will be all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 Met het mooie weer van vandaag gaan we lekker naar het strotten. toe. Oh, hey, people. Original King of Love talking the microphone. Yes, me come like Al Capone. When me sing. I wanna have sex on the beach.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 I have sex on the beach. Ja, we horen het alweer, het is weer gezellig op het zonvoetsystroom. Joh, de zomer is single van alweer heel veel jaren geleden van T-Spoon.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 Me a drink to the left, just said her name was Delilah, and I'm like, You should come out with.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 Baby, move your body. For me, for me, for me. It's for me, baby.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 de king, do all the things you want me to. I just wanna be close to you. you my Heerlijk, deze dansbare versie van een uh, oude single van Maxie Priest: The Lost To You in een uh, nieuw jasje gestoken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 Carvana Kastmeer wist twee keer te scoren voor de Hagenezen.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 De laatste overwinning van de Rotterdammers op het hoogste niveau... dateert van 14 februari 2010. Zo hé. En dan uh, de wedstrijd die vandaag al gespeeld is. Vanmiddag om half 1, Heracles Omelo tegen Willem 2. Daar werd het 3 tegen 1.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 En daar het om. Mm, yeah, yeah. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, te laten komen? hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, het Hey, maar. Maar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 De hoogste verstelling, sneller, hoger, sterker, stop niet hier, dan nog verder de hoogste verstelling, hoogste verstelling. Uh, Nederland speelt. We uh, hebben het over volleybal. De dames volleyballen momenteel tegen Servië. Tussenstand eerste set 17 voor Nederland, 14 voor Servië. En uiteraard houden we die wedstrijd ook voor je in de gaten. Bij CFM op de zondagmiddag. We zeggen: zo wordt een goede middag. En geniet van het lekkere strandweer van vandaag. Heerlijk even een terrasje pakken. Mooi dan Doei. deze muziek. Hier is Ivan en Baidla. Goed nieuws.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 Fui llorar. A mí no me... Zie me, zie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 De eerste zit uh, erop, hè? Ja, maar vraagt niet hoe. Nee, nee, nee. minuutje, minuutje. Uh, uh, bij een stand van uh, 24 voor Nederland en 22 voor Servië... dus matchpoint voor de Nederlandse volleybaldames... Uh, werd er een challenge aangevraagd door de Servische coach. Dat betekent dat hij dan op het beeldscherm kan nakijken... of de punt terecht of onterecht is toegekend aan Nederland. Nederland liep al van het veld af... Maar we moesten nog even geduld hebben bij de uitslag van deze challenge. De scheidsrechter bleef bij zijn beslissing. Het punt gaat en ging naar Nederland. Eh, waardoor de Servische coach eh, ernstig boos werd. Maar goed, eh, Nederland leidt met 1 set voor, tegen 0 bij Servië. Tot zo!